De Amerikaanse Senaat is hiermee akkoord gegaan. Thuis van Afgevaardigden stemde vorige week al in met het wetsvoorstel. Met de goedkeuring van de Senaat komt sluiting van Guantanamo-B weer een stap dichterbij. President Obama wil dat de gevangenis in Cuba uiterlijk eind januari de deuren sluit. In het nu aangenomen wetsvoorstel staat dat geen van de Guantanamo-gevangenen zich in de VS mag vestigen. Ook al worden ze door een Amerikaanse rechtbank vrijgesproken. In Guantanamo-B zitten nog ongeveer 220 terreurverdachten. Het Vaticaan maakt het makkelijker voor Anglikaanse gelovigen om over te stappen naar de Rooms-Katholieke Kerk. Ook getrouwde Anglikaanse priesters worden nu door Rome geaccepteerd. Zij worden na hun toetreding tot Rooms-Katholiek priester gewijd. Tot nu toe stapten Anglikanen voornamelijk op individuele basis over. Door een nieuwe procedure kunnen groepen Anglikanen overstappen naar een parochie binnen een katholiek bisdom... die wordt geleid door een voormalige Anglikaanse voorganger. Zo kunnen de Anglikanen onderdelen van hun eigen identiteit en liturgie behouden. De nieuwe Anglikaanse parochies zullen binnen de Rooms-Katholieke Kerk niet de enige zijn met getrouwde voorgangers. Ook de katholieke kerken van de Oostelijke Rieten die aan Rome zijn verbonden kennen getrouwde priesters.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 Zij mogen soms 22 uur lang niet naar het toilet. In Uruguay bijvoorbeeld worden gedetineerden soms jaren opgesloten in een blikkenhok waar de temperatuur kan oplopen tot 60 graden. Naar aanleiding van het VN-rapport heeft onder meer Uruguay beloofd iets te gaan doen aan de wantoestanden in de gevangenissen.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 Shake your body now to the ground. To your soul And you do know that I want your So, I do love that.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 Op Steeforow.nl, levert het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. wwwstfm move on and accelerate, you don't have to be afraid. Now